Six foot four and full of muscle Network. Na de mannen zijn, waren zeker aan het werk vanochtend in Houten en in de studio. En vandaag zijn ze ook aan het werk hier in de studio tussen 12 en 2 zal je mij horen. Met de van tussen 2 en 5 hebben we Albert John en Rob Harms natuurlijk. Met Zandvoort op zaterdag. Dag 156 in 2010. Dat maakt de zaterdag 5 juni nog 209 dagen te gaan. En het is alweer week 22 en dat betekent dus ook aflevering 22. Dan kijken wie er allemaal geboren zijn op 5 juni. We gaan kijken wie er overleden zijn op 5 juni, wat er allemaal gebeurd is op 5 juni. En voor de rest veel mooie muziek. Dat gaan we bijvoorbeeld doen met Rosella. Met Faith. I'm Handig als je deken in de goede hoesten terugstopt, dan weet je welke nummer je draait. Ren, Ordinary World. Kunnen we ook niks zo doen. Kijken wat er allemaal gebeurd is op 5 juni. Nou, we beginnen met wie er geboren is op 5 juni. Dat is wel grappig. Prinses Astrid, de prinses van België, 48 jaar. Mijn moeder heet Astrid, maar die is niet 58 hoor. En ook geen prinses. En ook niet jarig. Chad Allen, Amerikaans acteur, 36 jaar. Kerwin Duinmeijer, Amsterdam slachtoffer van zinloos geweld. Die zou vandaag jaren zijn maar dus overleden op zondag 21 augustus 1983 Co-prins, Nederlands voetballer, in 1938, zou die geboren, is hij geboren die Zou vandaag jaren zijn maar overleden op zaterdag 26 september 1987 Nou gaan we verder in het verleden even kijken naar Erik, nee naar Connie Mulder Zuid-Afrikaanse politicus, 1925 Nou dan kan ik enigszins wel begrijpen dat dat niet meer leeft want die is in 1988 overleden Erik de Vries, Nederlands omroep pionier, 1912 geboren. Op, uh, op dinsdag 20 april 2004 overleden. En de laatste die genoteerd staat in mijn lijstje van geboren op 5 juli. Dat is John Mayard Keynes, Brits econoom, gestorven op zondag 21 april 1946. Zij dus denken, wanneer is hij dan geboren? Nou, die is op 8, in 1852 geboren. Nou, dat zei ik net aan het begin. Er zijn niet alleen mensen geboren op 5 juni, maar ook helaas overleden. gert Dreugen, bijvoorbeeld, op 5 juni 2007 overleden. Friso Wiegersma, Nederlands tekstschrijver en kunstschilder. Geboren op woensdag 14 oktober 1925 en in 2006 overleden. Nou, we gaan niet te veel bij de overledenen thuis. Uh, bij de overledenen stilstaan. Want in Amsterdam gaat op maandag 5 juni 2000 het grootste internetcafé ter wereld open met 650 computerschermen. Nou, de Britse pers onthult op vrijdag 5 juni 1992 dat Prinses Diana zes jaar eerder een zelfmoordpoging met pillen heeft ondernomen. En we weten allemaal dat uh, ja, Prinses Diana uh, is overleden met de auto tegen een, een, een betonnen paal in een tunnel gecrashed. Dat hebben ze niet overleefd, maar, nou maar. kan gebeuren. Zo direct gaan we kijken wat er nog meer op 5 juni is gebeurd. En dit is Annelie met Two Times. self and soul Before you know it he'd have complete control Run. He may say it tastes like nectar to his lips But he could drain you dry of every drip He'll be the only one who'll make you cry And you can do it without that best you soothe lie. Inside my face That's a shame moet ik wel een cd hebben klaarstaan natuurlijk. En anders komt er geen geluid uit. Maar dat is helemaal niet erg. Even kijken, dan gaan we dat gewoon zo doen. Want dat was Whitney Houston met Million Dollar Bill. En we hebben niet alleen Whitney Houston, we hebben niet alleen muziek, we hebben ook nog allemaal dingen die gebeurd zijn op 5 juni. Want bijvoorbeeld op maandag 5 juni 1989 stopt een man voor het oog van een camera. Een kolonne tanks tijdens een studentenopstand in Peking. En dan vallen 100 doden als Indiase ...Indiaanse veiligheidstroepen op dinsdag 5 juni 1984 de gouden tempel ontzetten, die is bezet door Sikh-terroristen. Ja, Sikh-terroristen. Dan denk je, wat is Sikh-terroristen? Nou, dat weet ik ook niet. Het zal wel een een of andere groep zijn, groepering denk ik zomaar. Want op zaterdag 5 juni 1976 bezwijkt de pas voltooide Tetons bij Rexburg in de Amerikaanse staat Idaho en Egypte heropent op donderdag 5 juni 1975 het Suezkanaal, dat sinds de Arabische Israëlische oorlog van 1967 gesloten was. En vanaf maandag 5 juni 1972 vieren we op het initiatief van de VN op 5 juni World, World Environmental Day, oftewel Wereld Milieudag. Zomaar een terras, dat is hoe het begon Ik zat alleen, zomaar wat te dromen Toen zag ik ja you lucked out finally and all this time Maria Mena, all this time. En voor Elise met some hot stuff. Gaan we eens kijken wat er nog meer gebeurd is op 5 juni. Want waar waren we gebleven? Ja, wereldmilieudag waren we gebleven. Dan gaan we verder met uh, woensdag 5 juni 1968 wordt Sen Sen senator Robert Kennedy neergeschoten na een toespraak in Los Angeles. En op donderdag 5 juni 1947 lanceert de US minister van de buitenlandse zaken, UA van buitenlandse zaken Marshall en plannen voor massale economische steun voor het ontredderde Europa. Ik ga gewoon Nederlands en Engels door elkaar heen praten. Heerlijk is dat, hè? Dat is allemaal gebeurd op 5 juni. Wat ook nog meer gebeurt is op 5 juni is in Parijs. Want wordt de Franse ingenieur presenteert daar een badpakkenontwerp. Louis Rea. Op woensdag 5 juni 1946. Een tweedelig badpak dat hij een bikini noemt. Ja, een bikini is pas sinds 1946. En ongeveer 90.000 mensen demonstreren op zondag 5 juni 1921 in Amsterdam tegen de vlootwet. Dat is allemaal op 5 juni. Dan gaan we eens kijken wat, uh, uh, ja, wat de redactie voor mooie opmerkelijke berichten allemaal voor me heeft. Een uh, man geeft moeder aan voor bierdiefstal. Een 32-jarige Amerikaan heeft in een dronkenbui meerdere malen de politie gebeld om zijn moeder te laten oppakken. De man was boos... ...omdat zijn moeder zijn biertje gestolen had. Hij dreigde te blijven bellen als de politie zijn moeder niet kwam ophalen. Toen de agenten langs troffen trof ze de stomdronken man aan. In plaats van zijn moeder mee te nemen pakte ze de man zelf op. Na de dronken werd opgesloten in de gevangenis voor het plegen van de valse noodoproepen. En de oranje stemming zit er ondertussen al her en der goed in. Volgende week gaat natuurlijk het WK beginnen. Volgende week al? Ja, 11 juli. 11 juni. Tot en met 11 juli. En dan hebben we de eerste wedstrijd van Nederland. Die is. Uh... Wanneer is die ook alweer? 14, hè? Ja, 14 juni. Dus het gaat, uh, worden. Nou, dat gaat leuk voor. And it starts rather splendidly with a sort of a Rick Wakeman Journey to the Center of the Earth-type keyboard thing. First time anywhere. Anastasia, I can feel it. Daar zijn de Amerikaanse zinnen die het overnam zal horen. Maar je hoort het Anastasia, heb ik voor je. Voor er is nog veel mooie muziek heb ik klaarstaan. Ga nou, lekker achterover zitten in het zonnetje in je tuin, zit je radio lekker hard, veel zomerse muziek. Anyway, the new record from Anastasia, new single out on Monday, I Can Feel You. Ten minutes past ten... share. It was awesome, but we lost it. It's not possible for me not to care. And now we're standing in the rain, but nothing's ever gonna change until you hear my dear. The seven things I hate about you. The seven things I hate about you. I'll delete it, let's be clear Oh, I'm not coming back You're taking seven steps Love you And compared to all the great things That would take too long to write I probably should mention The seven that I like The seven things I like about you Your hair, your eyes Alors, alleen alleen alleen alleen alleen alleen alleen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 Ik denk, waarvoor is er geen nieuws? Die skippen we even vandaag. Gaan wel zo direct naar de reclames toe, dat vind ik wel leuk. Even en tot de tijd tot aan de reclames ga ik een leuk... Ja, niet leuk. Ga ik wat vertellen wat ik het voorkomende uur ga doen. We gaan proberen alvast een klein beetje terug te blikken op wat er bij de mickeys gebeurde. Vorige week zaterdag. De rest laat ik natuurlijk tussen 2 en 5 over, maar ik ga wel een klein beetje doen. We gaan nog meer opmerkelijke berichten bekijken. We gaan de bioscoop top 10 gaan we er weer bij pakken. Uh, het weerbericht, ik wil wel weten hoe het weer blijft. Dat soort van le leuke, gekke dingetjes, die gaan we allemaal doen. En ik weet zeker dat jij dat wel leuk gaat vinden. En het, is, het is niks, niks een muziekboulevard, dus dan moet er veel muziek gedraaid worden. En dat gaan we sowieso doen. Maar nou, eerst even de boodschappen. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.